Ur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 Hoofdverdachte is een 43-jarige ondernemer uit Nooddorp. Hij heeft samen met twee andere verdachten een bedrijf... waarmee de woningen zouden zijn verhuurd aan spookbewoners. De verdenking is dat de drie veel huurcontant hebben ontvangen... en het geld vervolgens hebben witgewassen. gewassen. Klokkeluider Chelsea Manning is door een Amerikaanse rechtbank gegijzeld... omdat ze weigert te getuigen voor de grand jury in een zaak tegen Wikileaks. Pas als Manning wel getuigt of als het onderzoek is afgerond... wordt ze weer vrijgelaten. Menning wil niet getuigen omdat de hoorzittingen... van deze onderzoeksjury niet openbaar zijn. Als inlichtingenanalist van het Amerikaanse leger... speelde ze honderdduizenden geheime documenten door aan Wikileaks... over onder meer de Amerikaanse troepen in Irak en Afghanistan. Daarvoor kreeg ze 35 jaar cel. In 2017 kreeg Menning gratie. De koffieshop in Amsterdam-Oost, waar vorige week een explosie was... moet op last van de burgemeester voor onbepaalde tijd dicht... Door de explosie ontstond schade aan de panden ernaast. Aan de overkant van de straat sneuvelde ruiten. Het was niet de eerste aanslag op het pand. In januari was de koffieshop ook al doelwit. En ook toen was de schade aanzienlijk. Het weer. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Morgen eerst vooral in het oosten regen. De rest van de dag is het vaak droog, met soms ook wat zon. En het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 What the fuck? It's shotgun underneath the heart sound feeling like it's someone man nach der größte der kapsel der stimmt ja gar nicht hallo metaton können sie hören von sie das projekt denn so zerstören doch er kann nichts hören. er schwieb weiter Bajamos a la playa para si practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor Si te avisito mi fruta de la pasión eh, me Acerco a ti bailemos juguemos eh, Acercate oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las ik que mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las Mírame, ven a ti a mí, ven a ti que ya no puedo parar. Mírame a mí, mírame a mí como las olas del mar.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 On the wall, passing by, moving straight ahead. You knew it all. You know in some way you're a light like me. You're just a prisoner, and you're trying to break free. I can see a new horizon underneath the blazing sky. These feels like it feels like it feels like it feels like it feels like it I can see feels like it it 6.9 ZFN, Zfn. Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Wat wil ciao bella ciao, bella ciao, wil ciao, Wat wil je?